Dit is de podcast van het iPhone iPad Vragenuur van Bartimeus van vrijdag 3 februari 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van smiddags 3 tot smiddags 4 uur. Heeft u vragen voor dit Vragenuur, dan kunt u deze mailen aan i-ask-bartimeus.nl Wilt u meedoen aan dit Vragenuur? Ga dan naar www.bartimeus.nl schuine streep i streepje ask Oké, okay, welkom. Dit is de tweede voice chat van uh, Bartimeus. Ik ben Dirk van der Velden. Er werd toch gevraagd of de mensen van Bartimeus zich even wilden stellen. Um, ik ben internetonderzoeker bij Bartimeus. En ik geef cursus. En... Um, ja, ik vind het geweldig werk. Hij mag dus ook nieuwe dingen ontwikkelen, waaronder uh, dit initiatief wat ik mag begeleiden en uh, kijken of we het van de grond af kunnen krijgen. Dus wil ik in ieder geval ook even vragen aan uh, Tom en Nens, of ze zich willen voorstellen. Ik dacht, ik laat Nens even voorgaan, want dames, we gaan er eenmaal voor. Uh, ik ben Tom Hessels, ik heb geen stem vandaag. Trouwens, dat heb ik al een aantal dagen niet. Volgens Dirk uh, klonk ik als een oude koffiemolen. Ehm... Um, ik uh, werk ook dus bij Mees. Ik geef computertrainingen en uh, met heel veel plezier dus de laatste tijd ook iPhone-trainingen. Ja, en ik kan alleen maar aansluiten bij uh, mijn collega's. Uh, ik doe eigenlijk hetzelfde werk en uh, luister hiermee. Misschien nog even voor, uh, voor het plaatje. Dirk en ik uh, behoren ook tot de doelgroep. Uh, Nens niet, ja. die kan uh, gewoon goed zien. Oké, okay, uh, dan gaan we gewoon starten. Uh, ik wil Nancy vragen of ze even een beetje bij wil schrijven wat er aan onderwerpen uh, aan bod komt. Dan kunnen we dat gewoon bij de uh, aankondiging van de podcast plakken. Zodat mensen een beetje kunnen lezen waar het over gaat. Uh, ja, dat doe ik. En, uh, ik heb in ieder geval op de website ook neergezet wat uh, de programmapunten van vandaag zijn. En uh, ik zal proberen om ze bij te houden voor vandaag. En je vindt ze weer terug op de website. Oké. Okay. Uh, het eerste punt wat aan de orde komt is of er vragen zijn. En dat kan dus over appjes gaan, over iTunes, over... Roep het maar. Het kunnen eventueel ook echt andere PC-vragen zijn. Uh, er is hier naast iPhone-kennis ook ongetwijfeld in deze club voldoende PC-kennis in huis. Um, ik wil er even bij zeggen dat dit wordt opgenomen. Um, misschien uh, is dat niet nodig om dat te zeggen, maar dat jullie het gewoon wel weten. Het hele verhaal wordt gewoon als podcast klaargezet. Ik krijg uh, positieve reacties op de vorige podcast. Dus ik denk uh, dat we daar gewoon rustig mee verder gaan. En we kunnen helaas niet iemand eruit knippen die er heel erg veel bezwaar tegen heeft. Dat wordt lastig. Dus uh, zijn de vragen brandlos. Ik schrijf ze op en dan lopen we ze na elkaar langs. Ik heb een vraag. Ik heb een beltoon uh, gemaakt en die heb ik in de uh, beltonen map gezet van My Music. Op de PC. Ik heb hem gezet in de beltonenmap op de iPad. Uh, uh, pardon, in iTunes. Ik heb hem gesynchroniseerd. Hij staat ook in mijn beltonenmap. <laughs> Overal waar ik me kan, kan uh, verzinnen. En uh, als ik uh, bij geluiden zoek en ik wil die beltonen vinden, dan vind ik hem niet. Oké, okay, ik uh, ga het uh, proberen. Um, je ziet hem als je in iTunes kijkt en je, je gaat in het. Uh, in het lijstje naar beltonen en je tapt daar doorheen, zie je hem dan ook staan als echt als toon, als beltoon in iTunes, uh, Astrid? Ja, zeker. Hij er staat, er staat gewoon in het lijstje. En ik heb er tegelijk ongeveer 4 of 25 ingezet. Die zijn er allemaal ingekomen behalve die ene. Oké, okay, dan zou je nog even kunnen kijken uh, naar, als je uh, iTunes opent en je gaat naar... Um, ...apparaten... ...en je kiest daar... Je, ...je iPhone... ...en als je dan doortapt dan krijg je al die... ...aankruisvakjes hè, met info... ...en uh, weet ik veel wat allemaal meer... ...als je daar dan even... Uh, ...apps aankruist en even doortapt... ...dan kun je ook zien krijg je ook een lijstje te zien van beltonen, namelijk de beltonen die gesynchroniseerd worden. Er zijn nog meer aankruisvakjes of je ze namelijk wil synchroniseren. En je zou ook daarin de lijst moeten zien. Als je hem daar ziet, dan moeten we even verder kijken nog. Tom, je hebt naast dat abs, dacht ik ook gewoon een beltonen-tapje daar, toch of niet? Sorry, zei ik abs? Ik bedoelde natuurlijk beltonen, maar dat is aan mijn uh, uh, volle hoofd te wijten, ben ik bang. Ja, daar staat hij ook in. Ik snap er helemaal niks van. Oké, okay, nou is het ook nog zo dat um, hij, als je in je iPhone gaat kijken... Um, dan kan het uh, dan worden ze een beetje uh, gerangschikt dus uh, heb je ze echt allemaal doorgelopen van het begin tot aan de ponk aan het eind van je scherm nou ja ik heb er ook weer niet 100.000 zo, maar ik heb er wel een, uit, een, uit een bepaald bestand heb ik er 25 gepakt en die heb ik, die heb ik er allemaal in zien staan maar die, behalve die ene dat is notabene ook nog een beltoon die ik zelf gemaakt heb. Dus dat is heel vervelend. <laughs> Oké. Okay. Uh, dan is er nog iets wat van belang is. Een, uh, je hebt hem zelf gemaakt, zeg je. Een beltoon mag nooit langer zijn dan 30 seconden. Als hij dus langer is dan 30 seconden, dan komt hij niet in je iPhone. Hij is, hij is 18 seconden. He, wat naar nou. Dan ben ik even moet ik even het antwoord schuldig blijven. Ik, ik weet zin. niet of iemand anders uh, uh, nog een... Uh, ...een goed idee heeft? Je zou nog even kunnen kijken naar het basisformaat... ...van de MP3 die je gebruikt hebt. Ik weet niet of daar uh, bepaalde limieten aan zijn... ...wat wel en wat niet mag. Uh, even denken, nee, dat, dat, dat is eigenlijk wel zo ongeveer alles... Nou ja, ik doe het er wel mee, daar gaat het niet om. Het, is een het was een mp tje ik, ik weet niet precies uh, hoe dat, uh, uh, welke bitreed. Maar ik denk niet dat dat verschil maakt. Ik heb hem omgezet met switch naar m4a. En toen vervolgens m4r genoemd. En ja, dan zou hij het eigenlijk gewoon moeten doen. Hij doet het ook. Ja, dat klopt. Dat is, dat is echt uh, uh, voor de volle 100% de goede werkwijze. Dus hij, hij moet het gewoon doen. En als je hem in iTunes ziet. Uh, zowel uh, bij de beltonen. Uh, en, en, zowel, uh, en ook bij de... Uh, als je... Uh, ...iPhone kiest en daar in de bel tonen, dan, dan zou die eigenlijk gewoon normaal gesproken in je iPhone moeten staan. Ik heb ooit een soort gelijkprobleem uh, gehad op mijn iPhone. En uh, wat ik toen uiteindelijk heb is al mijn beltonen afgegooid... Al een beltoon opnieuw op de iPhone gezet, inclusief de beltoon die op uh, de iPhone niet zichtbaar was. Dus opnieuw synchroniseren en toen was die wel weer zichtbaar. Dus misschien kan dat helpen. Ja, dat soort dingen kun je altijd proberen. De combinatie tussen iPhone en iTunes blijft af en toe gewoon heel vaag. Dat er dingen gebeuren uh, die je niet verwacht of soms staat die uren te synchroniseren bij wijze van spreken. En dan lijkt het alsof die nog niks gedaan heeft. Maar ik denk dat dat een bruikbare tip kan zijn. Gooi alles ernaar af en uh, synchroniseer ze opnieuw. En uh, als het nou echt nog niet, uh, ook dan nog niet lukt, uh, mail mij dan even Astrid die beltoon, Want ik ben nieuwsgierig genoeg om te kijken waarom het niet zou werken. Kan je hiermee verder, Astrid? Ja, ik kon even de controltoets niet vinden, sorry. Ja, dat zou, zou ik doen. Ik, zal, uh, nou, ik, ik vind het een beetje rigoureuze methode om alles er weer af te mikken. Maar ik geloof niet dat dat kwaad kan, dus ik zal het wel doen. En dan uh, horen jullie het nog. Oké, okay, hoi, bedankt. Oké, okay, volgende vragen als ze er zijn. Jazeker. Um, een vraagje over VoiceOver in combinatie met een Bluetooth toetsenbordje. Ik gebruik dat nog niet zo lang, dus misschien stel ik een vraag die uh, heel erg in de hand ligt. Um, ik heb de sneltoetsen en dergelijke die op internet te vinden zijn uh, via VoiceOver gevonden. Wat ik alleen niet tegenkom is een sneltoets om uh, zeg maar in de app kiezen, apps te, uh, te sluiten met VoiceOver en een combinatie om uh, wat je normaal met de veeg of met, uh, op het scherm doet dubbeltikken en vasthouden. Die toetsencombinaties heb ik niet gevonden. Bestaan die voor zover uh, in combinatie met een bluetooth uh, toetsenbord? Voor zover ik weet bestaan ze gewoon niet. Uh, ik wil straks wel even het lijstje langs lopen met de dingen die ik gewoon ken uh, van een bluetooth keyboard, want het type komt vandaag gewoon van A tot Z aan de orde. Dat zal voor jullie hopelijk allemaal gesneden koek zijn. Uh, maar dat dubbeltikken en vasthouden, dat, dat bestaat gewoon niet. Nee, dat gaat zelfs ook niet op een, een breienleesregel waar je breien invoer hebt. Uh, ik heb dat daar ook nog niet gehoord. duidelijk antwoord, dankjewel. Ik zal deze vraag bij uh, de contacten van Apple neerleggen. Kijken of die daar uh, met een behoorlijk antwoord terug kunnen komen. Je weet maar nooit. Ja. Ja, ik uh, frits hier. Um, ik heb een vraagje over iets wat uh, straks wel behandeld gaat worden, tenminste op gaat behandeld worden, namelijk Ariadne. Maar ik heb een ander probleem. Ik heb al een paar keer gehad dat uh, als ik bijvoorbeeld uh, de kaart wil uh, gebruiken of, of waar ben ik, dat ik te horen krijg, server uh, is, uh, reageert niet. Terwijl de andere apps het allemaal wel doen. Uh, dan haal ik hem uh, Ariadne eraf. En ik installeer hem weer opnieuw. Dan doet hij het weer wel goed. Maar uh, En het is op zich natuurlijk niet zo'n verschrikkelijke ramp. Alleen ja, je favorieten zijn dan al steeds weg. Is daar iets aan te doen? Uh, doe ik iets verkeerd? Uh, ik weet het niet. Um, je hoeft Ariadne er niet af te gooien. Wat er wordt bedoeld is namelijk dat hij de server van... Uh, Google zal ik maar zeggen niet kan vinden. Hij kan dus, daar haalt hij zijn informatie op dit moment vandaan zover ik weet en als hij die server niet, uh, niet kan vinden dan kan hij geen informatie geven over uh, de plek waar je bent. In ieder geval niet straat en huisnummer. Wel altijd je favorieten want dat zijn zelfgemaakte uh, punten. Uh, die kan hij altijd zien. Dus. Uh, wat je het beste dan kan doen is opwachten. Want hij blijft het wel proberen. En als het nog niet gaat, uh, uh, niet uh, deinstalleren, maar eventueel wel gewoon even uit de appkiezer verwijderen en helemaal opnieuw opstarten. Je favorieten hoef je dus zeker niet kwijt te raken. Nou, zal ik eens gaan proberen. In elk geval bedankt voor het antwoord. Misschien het is maar een idee die bij mij bovenkomt. Uh, soms helpt het, uh, misschien ben ik, ben ik totaal verkeerd, hè? maar uh, soms helpt het om met uw iPhone een achtbeweging te doen. Dus uh, ja, een achtvorm, uh, in ieder geval een beetje bewegen, zodanig dat die, uh, alleen met gps uh, heb ik het al voor gehad, dat men zegt uh, je moet een achtbeweging doen, zodanig dat die... Dat die geactiveerd is? Ja, dat, dat, dat uh, uh, moet je doen op het moment dat je een uh, slechte gps uh, ontvangst hebt. Uh, dit, dit ging over uh, de verbinding die Ariadne moet maken met de, de, de, zeg maar de, de, de mapserver van Google. Om de straat- en uh, plaatsinformatie vandaan te halen. Dus daar zal helaas dat achtje niet bij helpen. Ja, het was inderdaad... Uh, dat ik te horen krijg dat uh, het GPS-signaal goed is. Dus, uh, maar in elk geval, uh, het, is, het is een uh, tip. In andere gevallen, waarschijnlijk wel, ja. Wat ik altijd begrepen heb, is dat het uh, draaien van die achtjes. Dan moet je uh, je draait een verticaal achtje in de lucht en je houdt je iPhone plat. En dat is om het uh, kompas te kalibreren. Tenminste, dat heb ik altijd begrepen. Dan, tenminste, bij mij, bij mij roept hij dat dan. Want het kompas is niet bruikbaar, kom niet uh, bij storende apparatuur en draai in acht vormen om het kompas te kalibreren. Ik heb nooit begrepen dat het voor de GPS ook hielp. Uh, zover ik weet, wordt er bij het bepalen van je, van je locatie uh, gebruik gemaakt van de GPS-ontvanger in de iPhone. Maar ook van de kompas die aanwezig is in de iPhone, om zo nauwkeurig mogelijk een fix te krijgen. Oh, Oké, okay, dat is mooi. Duidelijk. Verdere vragen nog? Nou, dan gaan we door met het volgende liedje. Of het volgende stukje. Er nog wel een keer het een en ander boven komen. En uh, die vragen horen we er allemaal tussendoor. Zijn er nog mensen die tips of andere zaken ontdekt hebben deze week? Uh, die gedeeld kunnen worden, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Wel, uh, ik ben gisteren een uh, toevallig iets tegengekomen. Uh, ik weet niet of het bekend is, maar mij was het in ieder geval nog niet bekend. Dus als we nu van pagina willen wisselen, zijn we gewoon van met drie vingers uh, naar links te vegen of met drie vingers naar rechts te vegen. Uh, ik ben toevallig uh, tegengekomen. Ik kan het misschien demonstreren. Ik heb het hier. Ik ga hier klaarzetten. Uh, Het kan iets sneller gaan. Dus als je nu van helemaal onderaan eventjes naar boven veegt met de vingers. Pagina 1 van 1, aanpasbaar. En je hoort dit verhoog of laag de waarde aan te Dan kan je gewoon dubbel tikken. Pagina 2 van 1. Pagina 3 van 1. Pagina 4 van 1. Kijk, dan switcht die uh, veel sneller dan dat je met je vinger kan doen. Dit vond ik een.. Uh, ja, toch een tip die de moeite waard is. En dan heb ik nog een andere tip die ik... Uh, oh, ik weet niet of het interessant is voor hier. Maar vorige week hadden we het over de home-toets. Uh, uh, ja, iedereen kent die. Nu is er nog een extra functie die je vorige keer niet opgenoemd hebt. Als jouw iPhone helemaal dicht is en je duwt twee maal op de home-toets... Zal ik doen... 15 uur 20. Dan heb je helemaal onderaan rechts. Maak foto. Maak foto. Je pikt daarop en je camera schiet direct open om een foto te maken. Dit is een hele vlugge manier, want ik heb al voor gehad. Je, je wil een foto maken, je wil een filmpje maken. Maar bij mij duurde het altijd een eeuwigheid voordat dat ding opgestart was. En dit zijn, ja, ik vind het twee handige tips die de moeite waard waren om deze week een bijdrage. Dankjewel, Daniel. Dus inderdaad, uh, van die camera, die wist ik nog niet. Die andere wist ik wel. Er is trouwens nog een mogelijkheid. Wanneer je dus op dat uh, veld, of op een schuif is, eigenlijk staat. Die dus zegt uh, pagina 3 uh, van 11. Uh, van zoals jij net uh, zei. Met dubbel tikken verhoog je hem dan. Maar je kunt ook, omdat, die, uh, omdat het een schuif is, zal ik maar zeggen, verticaal vegen. Dus met omhoog vegen en omlaag vegen kun je ook het paginanummer wijzigen. Ja, voor te doen. Ja, ik heb... Uh... Dat is mij nog niet gelukt, dus uh, ik weet niet hoe het komt dat het mij niet lukt. Dat is eigenlijk dezelfde uh, beweging die je maakt in een tabel hè, aan de rechterkant van het scherm als je bijvoorbeeld in je contactenlijst zit om heel snel naar een bepaalde letter in het alfabet te komen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat het bij mij ook wel eens gebeurd is dat dat op een of andere manier zomaar een keer niet werkte, dus wat dat betreft herken ik dat ook wel. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eentje aan Bruno. Komt er, uh, is het gelukt met die reisplanner dat je die reizen kwijt bent geraakt? Dat is één. En de tweede is aan Daniel. Wat betekent het als je zegt als de iPhone helemaal dicht is? Nou zal ik dan maar beginnen. Ik had inderdaad zelf ook nog over die reisplanner iets willen gaan roepen. Dus uh, dat is mooi. Uh, inmiddels uh, ben ik die reizen spontaan kwijtgeraakt. Na vorige week vrijdag uh, is, er, is er niks meer uh, gebeurd. In die zin... Uh, dat, dat ze niet meer uh, roepen nu in ieder geval. Maar dat was trouwens vorige week geloof ik ook al zo. Inmiddels is er wel een, een, een update van de reisplanner uh, gekomen. Uh, die reizen die staan er nog steeds in. Die bewaarde reizen. En wat was ook weer jouw tip om ze kwijt te raken. Want dat ben ik op dit moment even kwijt moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat, is dan... dat, dat was een tip van uh, Daniel volgens mij. Uh, dub, uh, dubbel tikken op de reis met de tweede vasthouden en dan naar rechts vegen dacht ik. Oh ja, gewoon die standaard verwijder optie. Nou, die ga ik nog een keer uh, proberen of die, uh, of die werkt. Uh, in ieder geval het probleem dat ik eigenlijk had met het feit dat ze steeds begonnen te praten terwijl ik dat helemaal niet wilde, dat, uh, dat is in ieder geval wel, uh, wel opgelost. Ik kreeg vanmorgen overigens spontaan van diezelfde nieuwe reisplanner extra een, uh, een berichtje dat er uh, aanpassingen in de dienstregeling waren in verband met, uh, met sneeuw. Nou, dat vind ik dan wel weer een, een handige voorziening die ze erin gestopt hebben. Ik had me overigens ook al op die sms-alerts ge ge geabonneerd die NS geeft daarvoor. En die kwam ook keurig binnen en een uurtje of een half uurtje later kwam, kwam ook de reisplanner zelf met die melding. Grappig grappige van die meldingen is dat ze vooraf gegaan worden voor het welbekende standaard NS-pingeltje wat ook op de stations gebruikt wordt bij de omroepberichten. En in de sprinters trouwens ook tegenwoordig. En uh, daar herken je dus meteen dat het van de NS is. Nou, uh, ja, dat was eigenlijk met de reisplanner. Ik zal nog kijken of ik hem inderdaad uh, kan, uh, kan verwijderen door hem te dubbelpikken. En dan gewoon kijken of we dan een uh, vasthouden en dan kijken of er een verwijderknopje gaat komen. Ja, en met uh, als de iPhone dicht is bedoel ik als de iPhone volledig uit staat. Dus uh, met dicht en uit. Dus als je vanaf uh, volledig... Dus uh, ja... Als hij niet actief is bedoel ik. Dus gewoon uh, wanneer dat je dit Slacht. Uh, hmm. Dus nu is hij volledig dicht. Ja, ik zou kunnen zeggen nu is hij volledig uit. Dus wanneer we dit horen. 15 uur Ongrendel. Ja, vanuit met dicht en uit bedoel Ja, ver, vergrendeld eigenlijk. Hè. Je, je iPhone zegt het in feite zelf al. Scherm vergrendeld. En uh, dat is de dichte stand. Dit. Oké, okay, de juiste terminologie, dan begrijpen we elkaar goed. Hè. Maar dat is, ik zal in het vervolg vergeren willen zeggen. Oké, okay, bedankt. Nog meer vragen, dingen, trucs of tips? Ik heb misschien wel een tip voor, uh, in ieder geval voor 3GS-gebruikers kan die handig zijn. Uh, ik ben zelf 3GS-gebruiker. Uh, en wat ik merk is dat na verloop van de tijd de iPhone wat trager wordt, zeker met het intypen. Uh, een optie is om de compacte stem te gebruiken. Een andere optie is als je zo traaf wordt. Om uh, een aantal keer snel achter elkaar op de vergrendeltoets te drukken. Dus zeg tien keer achter elkaar. Echt heel vlug achter elkaar. Wat er dan gebeurt is dat je iPhone zijn beginscherm opnieuw laadt. En dat heeft ook dat gevolg dat Voiceover opnieuw geladen wordt. En dat je dan op dat moment een hele snelle iPhone hebt. Weet je ook of dat ergens gedocumenteerd is? Het is voor mij volledig nieuw. Uh, ik heb een map doorgekregen van uh, iemand. En volgens diegene was het een bug in het systeem. Dus het is niet officieel. Maar wel een bug die ergens toe leidt. Dat is wel wat heel nieuws. Ja, ik kan je wel even wat meer uh, informatie geven. Over. Moet je, even, uh, je zit ook op Twitter, denk ik. Dus kan je wel even uh, wat achtergrondinformatie geven. Ja, graag. Dan kunnen we die uh, op de site plaatsen. En dan uh, is er weer wat uh, leuke dingen bekend. Um... Ik heb zelf ook nog een vraag. Dat gaat over mail. Uh, als je mailtjes aan het lezen bent, heb je daar een detailknop. En die kun je dubbeltikken en dan komt er een verbergenknop. Dat snap ik wel. Maar als dus de detail uitgeschakeld is, dus als je een verbergenknop hebt, heb je daar een markeerknop. En ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik met die gemarkeerde dingen moet. Heeft een van jullie daar een wijs antwoord op? Of nee, nee waarvoor ik berichten kan markeren? Ja, het enige wat ik zou kunnen bedenken, dat is, vroeger op uh, mijn Windows computer had ik dat ook. En dan kon je een vinkje zetten bij gemarkeerd. Uh, dan, ja, dan vestig je even aandacht van kijk, deze mail is gemarkeerd, dus ik mag deze zeker niet wissen. Uh, ja, dat is de enige zinvolle. Ding dat ik erbij kan bedenken. Of, om ze juist misschien wel te wissen, in de zin van dat je ze dan na ze gemarkeerd te hebben, uh, uh, zeg maar collectief in één keer niet gemarkeerde kunt wissen. Geen idee, maar dat zou ik me ook nog kunnen voorstellen. Ja, heb ik nergens terug kunnen vinden. Ik, uh, stel, ik heb 10 mails en ik markeer er twee, en dan vind ik nergens een verwijder gemarkeerde items, of kopieer gemarkeerde items, of uh, doe wat leuks met gemarkeerde items. Ik heb echt nog geen flauw idee, ik kan het ook nergens vinden in de documentatie overigens, waar, uh, waar dat knopje voor zou moeten dienen. Dus dan zal mijn zoektocht verder moeten gaan. Ja, waarmee uh, Daniels optie nog wel de meeste voor de hand liggende lijkt dan in dit, uh, in dit stadium. Ja, dat lijkt wel, maar wat Daniel zelf ook al zei, vroeger, vroeger, vroeger had je dat. Je zou toch verwachten dat, dat men daar niet op die manier op teruggrijpt. Klopt. Oké, okay, ik heb even op de. Ik heb even op de markeerknop uh, geduwd. En dan kan je hem blijkbaar uh, maak hem terug ongelezen. Zodanig dat hij uh, als ongelezen voorkomt. Uh, dat hoor ik hier. De, Bericht. Hmm. Voila, als ik op markeer de duw. Status gelezen of markering te wijzigen. Voilà. Bericht, atem, tarot, markeer, knop. Attentie, markeer, knop. En dan uh, dus schiet er iets open. En dan zegt hij... Markeen. Klop. Markeen. Klop. Maak ongelezen, zegt hij. Dus dat is om duidelijk te maken of dat je een bericht gelezen hebt of niet gelezen. En uh, of iemand komt achter jou en... Oké, okay, ja, ik begrijp. Daniel, kun je daar nog verder naar rechts vegen? Ik had niet gehoord, dat, tenminste ik hoor nu bij jou dat daar een venstertje open gaat. Zo'n uh, dialoogvenstertje. Staan er nog meer opties in dan maak ongelezen? Annuleer. Oké, okay, dan nou begrijp ik inmiddels ook waarom uh, dat je ze dus inderdaad weer op ongelezen kunt zetten op die manier. Nou, gelukkig. Uh, er was nog wat, maar dat ben ik vergeten. Had ik het erop moeten schrijven. Zijn er nog meer mensen die wat willen melden of wat willen vragen? Anders gaan we verder met het verhaal rond typen En daarna komt een verhaal. Uh, over de nieuwe dingen in Ariadne. En als laatste heb ik nog een en ander over de deze spelers trachten op een rijtje te zetten. Lijkt me allemaal interessant, Derek, dus ik zou zeggen brand los. Oké, okay, ik lock de microfoon nu even. Um, Het type verwacht ik eigenlijk dat voor heel veel mensen niet heel veel interessants is. Maar misschien dat er nog wat kleine dingen tussen zitten die je gewoon niet wist of die je niet gerealiseerd had. En um, eens kijken of we dat verhaal zo gestructureerd mogelijk weer kunnen geven. Ik ga mijn iPhone even houdt zetten dat die verstaanbaar is. Ik wat langzaam is dat? 25 tot 20 Ik moet even die dik uh, dubbel om te openen uitzetten. Sorry. want instellingen? Dat vind ik echt heel irritant. Hier overigens ook gaan doen als je snel naar toegankelijkheid wil, is met drie vingers naar boven vegen. Rij tot en met 15 van 15. En dan is het de onder, op 1 naar onderste. Toegankelijkheid. Kan op, uh, hey, ik zie nou dat het een mic available is. Moment. Ja, nu is die weer gelokt, sorry. Um, het type kan op twee manieren: of met een externe toetsenbord, of met een uh, virtueel toetsenbord. Je kunt in de um, instellingen bij toegankelijkheid aangeven wat je wilt dat er gebeurt tijdens het type. Dus wat de letterecho is. Of die letters, tekens, bedoel ik eigenlijk woorden, of tekens en woorden of niets meer moet geven. En dat kun je los uh, bepalen voor software toetsenborden en hardware toetsenborden. En ik denk voor het gemak maar even dat het virtuele toetsenbord het software toetsenbord is. En het uh, gewone toetsenbord is een... een Kwestie toetsenbord van Bluetooth keyboard dat ze dat met een hardware toetsenbord bedoelen. Het type ga ik even doen in een notitie. Notities en ik maak daar een nieuwe notitie notities. voor. Lichtdeel knop, vorige notitie, grijs knop, notities terugknop. Notities 117, Context, volg toe, knop, notitie, tekstvraad, notitie, tekstvraad, bewerkbaar. Nu is die bewerkbaar. Ik heb nu voor mijn huis een QWERTY toetsenbord met als uh, een bijzondere toetsen daarbij een shift toets die je kunt of dubbeltikken of uh, Dubbel tikken uh, met uh, erbij tikken, split tikken noemen ze dat. En daarmee zet je de shift toets vast om een hoofdletter te maken. Als je drie keer de shift toets tikt, dan zet je de caps lock aan en maak je dus allemaal hoofdletters. Dat kan makkelijk zijn bij het invullen van uh, ja, sommige keys die heel veel hoofdletters hebben voor een uh, wireless netwerk of zoiets. Ja, zoiets. Je hebt een meer cijfers ding knop. Als je die aantikt, dan heb je uh, een aantal symbolen en cijfers. tikken. 2, 3, 4, 0. Maar wel, wel in de vorm. Je hebt nu nog uh, als keuze dingen symbolen. Een meer symbolen en een. meer letters. Dus de meer letters gaat terug naar de letters. Dat standaard ding. De meer symbolen gaat terug gaat naar symbolen. Nog een aantal andere symbolen. Verticale lijn. Dat zijn echt, echt de wat minder gebruikte symbooltjes. Ik heb nog niet een bepaalde volgorde daarin kunnen uh, vinden. Een ASCII volgorde of een volgorde volgens een uh, die je anderszins kunt herleiden naar een kwertie toetsenbord. Als het meer symbolen ding actief is, dan heb je nog steeds twee schakelmogelijkheden. Zeggers, uh. onderstreping. Cijfers. Dus meer cijfers kan terug naar cijfers. Ja, letters. En meer letters die gaat weer terug naar letters. Dat over het schakelen van toetsenborden. Uh, er zijn meerdere soorten toetsenborden. Als je een uh, e-mailadres of een website aan het intoetsen bent, dan heb je een punt, uh, .com en eventueel een, een apenstaart uh, ter beschikking. En als je gewoon tekst aan het typen bent, dan zijn die er vaak niet. Dan is je spatie wat breder. En kun je um, uh, je spatie dubbeltikken en dan wordt het een puntspatie. Dat is overigens een instelling die je bij Toetsenbord aan en uit kunt zetten. Er zijn een aantal uh, verkortingsdingen die kun je onder toegankelijkheid instellen. Uh, en op het moment dat je... de het ene die er standaard in staat is IK, uh, ikz. Voor ik kom zo. En op het moment dat je de spatie dan typt. Daarachter. Kijken of dat... Letter is. Wil. Spatie. Spatie. Wil. G. J. Cijfers. Spatie. Zet. Ik kom zo. Spatie. Ik kom zo. En dan zegt hij dus: ik kom zo als je dan weer een spatie typt. Dan neemt hij die over. De instellingen voor deze dingen die zitten bij uh, instellingen. Ik zal er even heen gaan. Ik denk altijd. Ik denk altijd dat ik hem weet, maar. ...instellingen, toegankelijkheid, algemeen, terugknop. Dus ik zit de instellingen, algemeen, toegankelijkheid. Assistieve toeg, met, knop, hoog, geef personen een unieke, aangepaste trillingen, Hoor. Spreek automatisch, spreek in, spreek ze, Niet op, grote, zoenen, voorzover, knop. Dat blijft overigens altijd wel een verwarrend iets, dat als je die toegankelijkheid ingaat, heb je daar een voiceover aan knop en je... Zou eigenlijk denken dat je die met dubbeltikken meteen uitzet, maar je opent wel een nieuw menu. Ik vind dat niet erg consistent wat ze daar doen. En dat terzijde. Voice over. Toegankelijkheid. Terugknop. Als je hier helemaal naar beneden gaat. Voice over. Voice over. Onder de. Gezin. Stroomen. Vicht snel. Oefenen met. Spreek Uit. Spreeksnelheid. Context. Spreeksnelheid. Feedback bij type. Spelling slot Door een hoogtewijziging. Gebruik compacte stem. Brouw je. Focus. Victor. Knop taal rotor, knop afbeelding navigatie altijd knop Spreekberichten berichten in toegangsscherm uit afbeelding navigatie altijd knop Ik zie je wel hij ziet dat niet sorry terug Terugknop. terug knop <laughs> ik niet onder onder toetsenborden Knop. Algemeen. Terugknop. achter auto zoeken met auto knop beperking datum met toetsenbord knop support Algemeen. Snel. Internationale. Trefwoorden. Koptekst. KZ. Ik kom zo. Hier heb je dus trefwoorden. Koptekst. IKZ. Ik kom zo. Nieuw trefwoord. En als je daar een nieuw trefwoord dubbeltikt kun je dus de letters van het trefwoord intypen en de voluitgetypte zin. Uh, op zich kun je daar handig gebruik van maken denk ik als, dat, uh, als je die een beetje slim indeelt. Ik ga terug naar de notities. Notities. Notities. Er zijn uh, een aantal manieren van typen. Je kunt een letter kiezen en dan dubbel typen, dat noemt men normaal typen. Je kunt een lettertype uh, erbij tikken met een andere vinger, dus hou je hem vast en een tikje erbij. Dat noemen ze splitstype en je kunt blind typen en dan tik je in feite de letter aan en op het moment dat je hem loslaat neemt hij hem over. Het type instellen uh, welke methode je doet, doe je via de rotor, dus dan draai je aan de rotor. Taal, tekens, woorden, kopregels, spreeksnelheid, taal, tekens, woorden, kopregels. Vorige notitie, notitie vandaag 3 februari, notitie nul console, tekstveld. En dat komt waarschijnlijk omdat die nu nog niet bewerkbaar is. Notitie, tekstveld, bewerkbaar, nul console, woorden, wijzig. Type methode. En nu kan ik de type methode naar normaal zetten. Normaal typen. Dat betekent dus dat ik of een letter moet kiezen, hoofdletter aan. En hem dubbel tikken. Hoofdletter aan. Dan neemt hij hem over. Of ik zoek een letter. En tik erbij met een andere vinger. Dus nu hou ik hem vast. En dat kun je ook, uh, uh, ook hem blijven vasthouden. Dus als je www wil hebben. Kun je dat gewoon drie keer erbij tikken. En dan komt er www te staan. Ik heb de autocorrectie en woorden... ...dingen heb ik uitgezet bij het typen, Wel de spellingscontroles, dat ik spelfout hoor als ik een uh, typfout maak. Um, want op zich lijkt het heel aardig dat je uit een lijst kunt gaan kiezen... ...en dat die woorden voor je afmaakt. Maar ik vind het te lang duren. Hij zegt dan... ...zo'n zo, raar vloepje geeft hij. En dan zou je dus daar... Um, we moeten gaan kiezen uit dat lijstje. Ik denk dat doortypen sneller is dan um, wachten tot dat lijstje komt. Het laatste wat ik over virtueel typen nog wil zeggen zijn trema's. Die kun je als je op normaal typen staat. Als ik de E pak. En ik doe tikken dubbel, en vasthouden. Alternatieve tekens beschikbaar. ...naar links of rechts om een teken te selecteren. Kan ik nu als ik rustig... Ik hou me nu nog steeds vast naar rechts toe gaan? ...accent eken, thema, geselecteerd. Accent second flex, geselecteerd. Accent graven, geselecteerd. geselecteerd. En... ...geselecteerd. Als ik helemaal naar links toe ga... ...kom ik bij de gewone E. Als je deze wil doen met het... Um, uh, ...met blind typen. Vandaag 3 februari draait de rotor naar type methode. De type methode. Ik veeg naar boven. Blind type. En Dan gaat hij naar blind typen. Dus nu de letters die ik aanraak, neemt hij meteen over. F. F. Als ik nu die e, dat E-trema scherm bijvoorbeeld weer wil oproepen, dan zoek ik de E op. B. B. Ik hou hem vast. Ik tik er met een andere vinger bij. Daarmee heb ik het type op en laat ik hem nu los. Wordt er wordt dus niets getypt, maar is de E wel de laatste die actief is. Als ik hem nu tik en vasthoud. Alternatieve tekens beschikbaar. Sleep naar links of rechts om een teken te selecteren. Accent, circonflex. Gezet, krijg ik weer hetzelfde rijtje met uh, trema's, streepjes en circonflexen. Oké, okay, zijn hier nog vragen over type of uh, zijn er nog uh, aanvullingen? Gaarne. Even een vraag aan de mensen die uh, de iPhone client gebruiken. Let alsjeblieft op dat je de room niet ophangt door je, je talkie niet meer te tikken of dat je een per ongeluk tikt. Dus controleer af en toe of die in de telefoonstand staat of dat hij in de handsfree stand staat. Als die in de handsfree stand staat dan uh, heb je niet de microfoon en als die in de telefoonstand staat heb je wel de microfoon. Dus ik zag net dat Niels uh, rustig aan het rondwandelen was met een gelokte iPhone. En het lastige is namelijk, wij als moderators kunnen niet een gelokte iPhone de, de microfoon afpakken. Dat kunnen we wel bij PC, gewoon PC-microfoons. Dus nogmaals de vraag, zijn er uh, nog vragen of opmerkingen, aanvullingen over uh, type? We hebben het wel. Ja, ik heb er ook nog eentje. Als je dus in Safari zit en je wilt een webpagina intippen. Ik weet niet of dat die handig is. Ik speel er ook eventjes mee. En het lijkt me niet echt zo handig. Maar het is wel een leuk weetje. Dan kan je bijvoorbeeld... Onderaan... ...cijfers slash Ja, com. Heb je die com. En als je daarop tikt? ...alternatieve tekens beschikbaar. ...nl. Geselecteerd. ...nl. Voilà, dan kan je zelfs een punt NL laten uh, zeggen, maar dat geldt, geldt ook voor andere tekens. Hè? Maar dat is misschien ook... Ja, leuke tip. Grappig is dat. Je komt toch weer zo van alles uh, met elkaar uh, uh, te weten. Ik heb nog wel een uh, aanvullende vraag. Ik uh, zou wel een keer ook nog eens, want eigenlijk gebruik ik hem gewoon niet omdat het uh, me ja, toch moeite kost om te vinden hoe dat nou precies werkt. Uh, een uitleg willen van de spellingscontrole. Volgens mij is de spellingscontrole een ding wat erg lastig uh, te gebruiken is met de voice-over. Hij heeft volgens mij twee dingen. Je kunt uh, automatisch woorden laten aanvullen. Dan gaat de iPhone wat roepen op het moment dat hij denkt dat hij weet wat jij wilt typen. Als je dan een uh, interpunctie teken of een spatie typt, daarmee zeg je van oké, okay, uh, neem dat maar over. En als jij gewoon ijzerreinig door blijft typen met het woord wat je van plan was... ...kan hij eventueel weer met andere alternatieven komen. Er is ook een manier voor spellingscontrole als die aanstaat. Dan kan die gewoon met een lijstje komen. Maar het lastige is dat lijstje komt gepositioneerd ten opzichte van de cursor... ...voor zover mij dat duidelijk was. Dus je weet nooit zeker waar dat lijstje komt. En uh, ik heb wel eens gedacht dat er ook een lijstje in je rotor kwam af en toe. Maar ik moet zeggen dat weet ik niet heel zeker... Dat kan ook een mooie droom voor mij geweest zijn. Dus wat je net eigenlijk zei over die spellingscontrole is eigenlijk alleen bedoeld om je er even op te attenderen dat er kennelijk een woord verkeerd uh, gespeld is. Ja, dat is de, uh, de meest basale spellingscontrole. Die, die gebruikt hij volgens mij altijd. Tenminste, als ik aan het typen ben en uh, dan zegt hij gewoon spelfout of iets dergelijks. En dan haal ik het woord even weg en dan typ ik het nog een keer en dan is het wel goed. Dus dan zal het inderdaad wel een spelfout geweest zijn. Dat is het enige wat ik zelf gebruik van de spellingscontrole. Dat is ook mijn ervaring, want ik had inderdaad het idee dat alles van die spellingscontrole had uitgezet. En dat zal dus ook wel zo zijn, net als bij jou. Dan blijft hij toch nog ijzerheinig uh, vaak spelfouten noemen. En dat gaat dan ook vaak om, om uh, eigen namen of uh, wat voor dingen dan ook. Dus dan negeer ik het sowieso. Ja, en je kan natuurlijk ook wel een dik foutje maken. Dat, uh, dat klopt inderdaad. Ik heb ook wel eens begrepen dat als je een woord maar vaak genoeg gebruikt, dat hij het dan niet meer als fout uh, uh, onderkent. Ja, dat laatste klopt. Hoe wil ik niet weten hoe vaak je een woord uh, moet gebruiken tegen zijn zin voordat hij zegt van nou, doe dan maar. Maar op zich is dat natuurlijk wel slim dat hij gewoon op een gegeven moment uh, woorden toevoegt aan uh, de spellingscontrole. Wat dan denk ik wel weer een beetje jammer is, is dat je, voor zover ik weet, nergens een lijst van die woorden kunt vinden. Dus je kunt die, die lijst van toegevoegde woorden kun je verder niet meer beheren ofzo. Weet je. Maar ik heb gisteren nog iets gelezen over uh, die toestanden. Nu naar het schijnt krijgen de zinden een kruisje. En als ze op dat kruisje voldoende keren tikken of zo, dan uh, herkent hij het woord om den duur. Ook al is het een naam. Het uh, kruisje is eigenlijk juist om, uh, om ja, ja inderdaad, om het te negeren dat, uh, dat de keuze die hij voorstelt niet wil. Ja, klopt. En ook na een paar keer gaat hij het goed doen. Is dat kruisje ook met voice-over uh, te gebruiken? Want ik heb, ben hem nog nooit ergens tegengekomen. En ik, en ik heb het gevoel van niet, ik heb het proberen te vinden, proberen te zoeken en nee, denk ik niet dat voor. Is misschien iets uh, wat we mensen, als jij ook op kantoor bent, kunnen uitproberen of we het uh, kunnen vinden? Gezien de tijd wil ik eerlijk gezegd door naar het volgende onderwerp. Of moeten vragen nog ernstig zijn? Die kun je dan gewoon doorsturen naar e i En dan nemen we die de volgende keer gewoon mee. Uh, want volgens mij was het al heel laat. Uh, Tom, heb jij uh, een nieuw Ariadne gevonden ergens? Ja, het is inderdaad al uh, tien voor vier geweest, maar we kunnen nog wel even kijken. Ja, ik uh, ben samen met uh, Alwine vertaler en tester van, de, van uh, Ariadne GPS. En uh, als we daar nu nog even tijd voor willen nemen, kan ik daar best even iets over vertellen over de nieuwe versie. Maar uh, voordat we verder gaan had ik nog, nog even die, van die mail. Ik heb dat nu getest van, die, van dat vinkje. Van dat, uh, en uh, als je dat gedaan hebt dan hoor je in de mail dus heel kort dat ik het ga doen. ...omverlezen, het gemarkeerd, Dirk van de Velde, antwoord, Ongelezen, omverlezen, omverlezen, omverlezen, omverlezen als... Zo hoor je gewoon of dat een e-mailtje aangevinkt is of niet. En het kan misschien belangrijk zijn als je een heel belangrijke mail hebt dat je niet wil verliezen of dat je heel vlug wil terugvinden. Dat was even kort. Sorry voor... Nou, dat soort dingen is altijd welkom. Daar hoef je geen excuus voor te maken. Wat mij betreft, Tom, ga verder... En dan moeten we daarna maar even kijken of we het DC-onderwerp, want dat is uh, redelijk lang om die vier uh, DC-dingen naast elkaar te leggen. Ik denk een twintig uh, minuten tot misschien nog wel later, uh, doorschuiven, na, doorschuiven naar de volgende keer of dat we het gewoon wat langer maken vandaag. Oké, okay, als het goed is staat de microfoon nu vast. Um... Oké, okay, Ariadne, uh, voor de mensen die het nog niet weten. Ariadne is een, een appje dat uh, specifiek uh, toch wel geschreven is voor mensen die uh, voice-over gebruiken. Um, de versie die nu gebruikt wordt is versie 1. En de versie die op dit moment wordt getest is 1.2 en nog wat. Um, ik hoor dat Dirk eruit is gegaan. Um, de versie 1 die werkte dus inderdaad met de Google Maps, dat doet versie 1.2 nog steeds en die kon je dus laten vertellen waar je was en dat kon je instellen om de hoeveel seconden. Dan gaf hij straatnaam en huisnummer. Je kon ook op het scherm vinden hoe hard je ging. En in welke uh, richting je ging. Je kon zelfs uh, zelf nieuwe punten aanmaken. Bijvoorbeeld als je in het bos was. Uh, Bankje 1, of uh, noem maar op. Vijver. Ik kan het zo gek niet bedenken, maar dat kon. En hij gaf dan de afstand. Ja, hij gaf dan de afstand tot dat punt als je hem daarom vroeg. Dat was eigenlijk het begin van de app. Wat er ook nog erg leuk aan was, was dat hij heeft geprobeerd om een kaart in te bouwen waar wij ook iets mee konden. Want de meeste kaarten op de iPhone zijn zodanig grafisch dat je daar echt helemaal niets mee kan. Hij heeft geprobeerd. Hij heeft bij Ariadne geprobeerd om een kaart te maken waarbij je met je vinger. ...over het scherm kon vegen en uh, waar hij dan uh, aangaf waar je was op de kaart door middel van het noemen van straat- en huisnummer. Daarbij ging hij uit van het feit dat de positie waar je je op dat moment bevond precies in het midden van het scherm lag. Je kon er dan ook nog voor kiezen of de kaart vast moest komen te staan of dat je hem kon laten draaien. Dat hield in dat eh, als ik nu met mijn iPhone naar het noorden wijs en ik eh, tik de kaart aan en de kaart staat vast, dat de bovenkant van mijn scherm ook altijd naar het noorden blijft kijken zal ik maar zeggen. Uh, er waren allerlei uh, op- en aanmerkingen en adviezen en die heeft uh, Luca meegenomen. Dat betekent dat in de nieuwe versie er uh, behoorlijk wat veranderd is. Een van de dingen die we misten was wanneer je uh, een punt had ingevoerd en je ging daarmee aan het werk. Dat je wel de afstand hoorde van jouw positie ten opzichte van dat punt, maar niet in welke richting dat punt lag. Dat doet hij nu wel. Voor de mensen die Loodstone kennen, dat is een... Uh, voor, uh, ...speciaal voor, uh, voor blinden gemaakt uh, programmaatje dat draaide op, uh, op de Nokia op, op uh, Symbian. Uh, daarbij werd gebruik gemaakt van uh, de klok om aan te geven waar de punten lagen. Je ging er dan vanuit dat jij je uh, in de richting bewoog voor je 12 uur... Um, als hij dus aangaf bijvoorbeeld dat een punt op 9 uur lag ten opzichte van jouw bewegingsrichting, dan wist je dus dat dat links van je was. Was dat punt op 6 uur, dan kon je er rustig van uitgaan dat je het punt was gepasseerd en zo verder en zo verder. Uh, Luca, de bouwer van Ariadne, heeft dat nu ook in Ariadne ingebouwd. En je kunt daar zelfs kiezen voor twee manieren. Ook de klok, dus het, uh, de favoriet die je hebt uh, aangegeven. of uh, bevindt zich op uh, bijvoorbeeld 9 uur, dus is dan rechts van je. of bevindt zich op 90 graden rechts. Uh, dat is dus uh, in principe, als je met graden werkt, nog iets nauwkeuriger. Want je hebt natuurlijk met de klok uh, 1 tot en met 12. Maar met graden kun je veel meer doen. Want je kunt ook zeggen, uh, tussen de 3 en de 4 is uh, 90 en 120 graden. Uh, hij kan dus ook tegen je zeggen, ligt op 105 graden. Dus dat is tussen 3 en 4 uur in. Wat hij doet is um, niet doortellen. Je hebt 90 graden rechts. ...en 90 graden links, als het punt zich links van je bevindt... ...en het, het hoogste aantal graden is dus 180 graden achter je. Um, verder, ik zal hem even starten en dan zal ik jullie laten horen wat er allemaal op het scherm staat. Ik heb een punt aangemaakt, of een favoriet heet dat. In loodstoon heten het punten, dus um, sorry voor mijn versprekingen, dat zit er bij mij nog zo in... ...want ik heb een aantal jaren met de Nokia met... Uh, met de. Uh, no, met loodstone gewerkt. Dus zet even mijn computer zachter. want ik krijg iedere keer van de spraak meldingen. over wie erin en wie eruit gaat. Bankieren, een GPS-test. een GPS-test? Trouwens, uh, het ziet eruit uit dat binnenkort deze Arianne. versie. Dichtbij zijn de favoriet, een Jol, 86 meter, vijver. Hij is nog even druk bezig om uh, mijn positie te bepalen en hij ziet nu nog als dichtstbijzijnde punt dierenartsen in de Jol. Even voor uh, duidelijkheid, ik woon in Lelystad thuis. 46 meter, 3 uur. Kijk, 46 meter, 3 uur. Dan weet ik dus nu dat dat rechts van me ligt. Dat klopt ook, want daar is mijn voordeur. Uh, Jol, dat slaat op de wijk. Ik woon in Lelystad en Lelystad kent allerlei wijken. Uh, en ik woon in de Jol en we hebben geen, of bijna geen straatnamen in Lelystad, maar bloknummers. Oké, okay, um, ik ga nu vegen bovenaan mijn scherm. Waar ben ik? Knop. Is nu de knop waar ben ik terechtgekomen. Uh, in de eerste versie stond die ergens halverwege. Maar op velerlei verzoek is die boven ingekomen. Is ook heel makkelijk omdat je met één beweging naar boven aan je scherm kunt gaan. En door dubbel te tikken op die knop haalt hij dus uit Google Maps waar ik ben. Waar ben ik? Jol 39, 22, 39, 48, Lelystad, Lelystad. Oké, okay. um, daar is nog iets mis mee, want hij uh, geeft een, een soort, uh, hoe zal ik het zeggen, hij geeft niet mijn exacte huisnummer weer, maar uh, twee nummers waartussen ik me bevind. Ik ben daar zelf niet zo blij mee, dat heb ik hem ook gemeld en dat zou hij gaan veranderen. Als ik nu naar rechts veeg, dus over mijn scherm verder naar beneden ga. Voeg toe aan favorieten. Dan krijg ik de knop voeg toe aan favorieten. Als ik daarop dubbel tik, dan uh, neemt hij de coördinaten van het punt, van het moment, van de plek waar ik ben. En daar kan ik een naam aan geven en die slaat hij dan vervolgens op in de favorietenlijst. Wij zijn de favoriet, thuis. 28 meter, 3 uur. 28 meter, 3 uur Als ik nu mijn iPhone draai 26 meter, 3 uur Dan moet je dat horen veranderen 26 meter, 2 uur 2 uur Op het moment dat ik echt richt 26 meter, 1 uur Echt exact richten op het punt, dan hoor je dit geluidje. Dan weet je dat ik mijn iPhone richt op het punt. 26 meter, 12 uur. Nou ja, op het punt. Thuis. Dus ik ben nu thuis, dus dat uh, hoef ik niet meer te weten. Maar als ik buiten loop en ik zou het niet kunnen vinden, dan kan ik met, door mijn iPhone te richten, echt heel goed mijn positie bepalen. Richting waarin je gaat, niet beschikbaar. Richting waarin je gaat is niet beschikbaar, want ik zit stil. Als ik ga lopen, dan krijg ik te horen in welke richting ik ga. Ik heb helaas nog niet met deze, want deze versie is pas sinds gisteren nog niet kunnen testen of hij dit ook doet uh, op dezelfde manier als dat in loodstoon gebeurde met uh, de klok dus uh, richting um, uh, nee dat, dat gaat niet op ik zeg nu iets doms, D dat werkt natuurlijk niet, de richting waarin ik ga, gaf hij altijd aan in graden en ik hoop dat hij dat nu veranderd heeft ook in kompasrichtingen 179 graden Zuid 184 graden zuid. Dat is. 185 graden wat hij nu vertelt is dat volgende item op het scherm waar ik mijn iPhone naar richt. En ik richt hem nu naar het zuiden. 180 graden zuid. Als ik hem dus nu 180 graden draai. 20 graden noord. Dan, dan zegt hij dus 20 graden noord. Dat klopt dus echt. 20 graden noord. Je hoort dus ook dat hij keurig gebruik maakt van mijn kompas. Kaart dat is kaart. 39 22 39 nou. 48. U bevindt zich in nauwkeurigheid 10. Snelheid 0 nauwkeurigheid 5 meter. Snelheid 0 kilometers per uur. Wifi beschikbaar. Ja, wifi beschikbaar. GPS signaal goed. SIP. De server reageert. De server reageert. Kijk rond. Knel. Kijk rond. En dit is heel leuk. Dit is dus de kaart. En die tik ik nu aan. Het getoonde gebied beslaat 1,19 kilometer. Exploring, straten en nummers. Oké, okay, nou. Um, de, het leuke van deze kaart is... Uh, het, het kan allemaal nog veel beter werken, vind ik. Maar dat heeft ook te maken met de snelheid van je iPhone. Je moet niet uh, te snel over je scherm vegen... Omdat de kaart het dan niet kan bijhouden. Um, ik weet uh, waar ik ben. Ik weet ook... Uh, ik ken de buurt hier natuurlijk, dus ik weet... Wat, er op, ...wat ik kan tegenkomen. Ik raak mijn scherm nu aan in het midden. Kaart. En als het goed is zou... Ik... Jooprug. Jooprug. Dat klopt, daar zit ik vlakbij. Ik beweeg nu. Me... 39, 48, 41, 27. Ik weeg, beweeg nu mijn vinger naar links... En ik weet niet of het te horen is, maar wat je hoort is een piepje, een soort vogeltje en water. Dat klopt, want links van mij is water en groen. Handig als je een geleidehond hebt, die kan ik hier vlakbij de deur uit laten. Als ik nu nog verder naar links ga, dan zou ik Westerdreef moeten horen. Westerdreef, joh. Westerdreef, en ga ik daar voorbij? Westerdreef. Dan krijg ik weer water? 123. 7, en dan zit ik in de gondel. 7, 7. Uh, ik veeg nu weer naar rechts. Ik passeer het water. Weer de Westerdreef. Weer het water. Jol. En ik zit nu in de Jol. En nu ga ik naar boven met mijn vinger. 39, 48, 41, 27. Jolbrug. Jolbrug. Dat is de brug over de Westerdreef. Die is natuurlijk langer. En nu moet ik, als het goed is, op... 40, 21, 40, 47. 40, dat klopt ook. En nu moet ik... Uh, ik ga nu nog verder naar boven. Moet ik op uh, een nieuwe wijk komen. Die heet Stadseiland. Westerdreef. Oh, ik moet iets naar rechts... Stadseiland 6 tot 34. Stadseiland. Nou, weet ik niet of de, de, de, de kaart het haalt. Maar als ik nu nog verder naar boven veeg, moet ik weer een, een dreef tegenkomen. Weer water en groen. Stadseiland 35 tot 37. Stadseiland 39 tot 99. Nou, ik ga dit niet halen. Dan moet ik de zoomfactor vergroten. Want ik zou dan nog een, dreef, tot nog een dreef moeten tegenkomen. Dat gaat dus in dit geval niet lukken. Uh, door omhoog of omlaag te vegen kan ik de zoomfactor van de kaart wijzigen. Zoom 16x. Het getoonde gebied beslaat 2,49 kilometer. Je hoort nu ook dat het getoonde gebied groter wordt. 2,49 Ik raak mijn scherm hier aan. Hoe? Slons? Nu ben ik nat. Even kijken waar ik nu... 32, 32, 32, 32. Ik ga nu sneller omhoog. Kijk. Punten 26. Oké, okay, nu ben ik inderdaad... De zoomfactor is groter, dus ik ben nu zachtjes in een andere wijk terechtgekomen. Wil ik uit de kaart weg, hoef ik alleen maar te schudden. Waar ben ik? Knop. En ik ben weer terug boven aan mijn scherm in de waar ben ik knop. Uh, nou, ik wou het hier op dit moment even bij laten. Uh, ik weet niet of ik dat net al heb gezegd. Um, alle vertalingen zijn zo ongeveer klaar. Dus ik, ik uh, uh, hoop dat hij uh, over niet al te lange tijd in, uh, in de App Store staat. Nee, Oké okay, Tom, dankjewel. Ik vond het een duidelijk en uh, verhelderend verhaal. Um, Kun je misschien nog heel kort iets zeggen uh, over de verschillen tussen de huidige versie en de nieuwe versie? Dus wat er de meest nieuwe nieuwigheden zijn aan uh, de versie die eraan gaat staan te komen. Ik vind het, uh, het kaartgebruik overigens een stuk verbeterd met de oude versie. Misschien is dat wel een van de vernieuwingen, dat weet ik niet. Uh, verder wil ik voorstellen om het DC-onderwerp door te schuiven naar volgende week. Uh, om er toch een beetje te proberen uh, een iPhone uurtje van te houden, anders dan wordt het dan wel heel erg lang, ook qua podcastverhaal. Op de een of andere manier kom ik er niet meer in. Uh, ik geloof dat ik er nu wel in ben. Um... Uh, de een, de, de, wat ik zelf een hele belangrijke verandering vind is dat dus uh, de indeling van het scherm is wat intuïtiever geworden en de richting van de zelfgemaakte punten is nu een, een heel stuk duidelijker. Daar ben ik vooral heel erg blij mee, omdat je dat ja, toch wat meer informatie geeft over uh, waar je naartoe moet als je je wil richten op een bepaald punt. En je kunt ook in, als je, want die knop hebben we niet gehad, de favorietenlijst opent, kun je ook een willekeurige favoriet vastzetten, zodanig dat ...die op het hoofdscherm aangeeft... ...als zijnde het punt waar je naartoe wil. Dus Mag ik eens een vraag stellen. Um, zou het misschien niet mogelijk zijn om... Uh, ...dat is misschien een ideetje om in, de nieuw, in, in uh, een volgende versie te steken... ...dat je misschien een punt kunt mailen naar iemand. Stel je voor, wij spreken af op een bepaald punt... ...ik mail jou dit punt door... En uh, dat dat punt dan eventueel in de favorieten zou kunnen toegevoegd worden, dat lijkt me wel leuk. Ja, het begin is er al, want je kunt bijvoorbeeld al uh, de, de, zeg maar de bestanden die loodstoon produceert, die kun je invoeren in Ariadne. Dat heb ik ook gedaan en dat werkt, want ik heb dus al mijn uh, hier we hebben hier vrij veel bosgebieden in in, in en rond Lelystad. Daar hebben wij veel punten gemaakt. En die punten zitten nu ook allemaal in Ariadne. En ik ben helaas nog niet uh, van de week in staat geweest om dat te gaan uitproberen. Uh, dus je kunt al punten in en uitvoeren. Dus je kunt. En ik kan sowieso, als je dus echt een, een, een punt bekijkt. dan zie je daar ook de coördinaten staan. Dus je zou iemand ook al de coördinaten kunnen mailen. En die zou die dan al via het invoeren van een. Um, ...een favoriet in Ariadne kunnen aangeven. Het mooiste is inderdaad, Daniel, wat jij zegt... ...dat je gewoon een punt kunt mailen aan iemand... ...en dat hij dat gewoon al meteen in Ariadne gaat zetten. Maar de mogelijkheid, zei het een beetje omslachtig, is er nu al wel. Het is in ieder geval een van mijn favorieten. Sorry, Daniel. Het laatste viel bij mij even weg. Het is... Absoluut een van mijn favoriete programma's. Ik vind het een topper. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind het uh, gewoon de max dat, uh, dat wij als, als blinden een, een, een kaart kunnen horen. Ik vind het gewoon prachtig. Ik heb bijvoorbeeld een vriend die in Oostende gaan wonen is. Uh, die volledig blind is en die moest zijn uh, omgeving leren kennen. En, uh, ja. Hij woont daar alleen en zo'n applicaties zijn een droom voor hem. Ja, zeker. En net wat Dirk zegt, ik heb de indruk dat het ook al een stuk beter is geworden. Maar, ik zei het geloof ik net al, je moet ook heel rustig slepen over het scherm. Je moet je iPhone de tijd geven om, om zeg maar, te vertellen waar je bent. Want het is, ik, ik vermoed dat het best wel wat processortijd vraagt om dit te regelen. En ik heb het nog niet op de iPhone van, van Lotte uit kunnen proberen. Want die heeft die testversie niet. En die heeft de 4S, dus die is alweer een stukje sneller dan, uh, dan mijn iPhone. Uh, en, uh, maar dat is dus vooral, uh, met, met het exploreren van die kaart moet je echt geduld hebben. Ja, maar ik denk dat het ligt dat hij de coördinaten krijgt en dat hij daar een straat aan moet koppelen. En dan denk ik uh, dat hij die ergens moet gaan halen op een server of zoiets. Of die gegevens moet hij toch ergens gaan halen en dat daar uh, de, de tijd aan... Uh... Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Ja, hij moet ze bij Google vandaan halen. En wat ik dus echt heel erg leuk vind, dat zijn toch die geluidjes. Dat je dus inderdaad weet van ik passeer nu water. En uh, hier, uh, hier is een groenstrook. Dat, dat maakt het gewoon voor ons eigenlijk ook erg leuk. Ja, misschien nu nog uh, als we een kerk passeren, dat, uh, dat er de klokken luiden. <laughs> Oké, okay, uh, dames en heren. Het is nu tien over vier. Ik wil het uh, vragen u voor uh, deze keer afsluiten. Ik bewaar het, um, het Daisy-verhaal tot de volgende keer. En zijn er nog ideeën over wat we de volgende keer zouden kunnen gaan doen? Uh, ik roep eens wat het aanmaken van Twitter-accounts, uh, social media in het algemeen. Maar dat is wel een lang onderwerp, hoewel het uh, mij zeer integreert. Of interesseert bedoel ik eigenlijk. Zo van wat is nou social media, wat doen we ermee uh, en zo verder. En hoe maak je dus inderdaad als blind bijvoorbeeld een Twitter-account aan. Ik heb uh, nu verder niks te melden. Alleen dat ik momenteel niet met de app de uh, conferentieruimte in kan komen. Ik wilde onder het verhaal van Tom even koffie halen. Maar dat uh, ging gewoon even niet lukken. Nogmaals iedereen dank. En uh, ik zie jullie graag volgende week weer. En ik hoop dat er uh, nog meer mensen komen volgende week. Groeten van derk. Ja, hij doet het weer. Uh, goedemiddag Els, uh, zo te zien aan de, had jij even de microfoon op je iPhone. Ik hoorde heel zachtjes de iPhone. Uh, Dirk, ik sluit me helemaal bij jou aan. En ik zou zeggen voor iedereen uh, uh, een goed weekend en tot volgende week. Ook iedereen bedankt Tom en Dirk voor jullie heldere uitleg. En uh, we horen het weer. Dankjewel. Ja, inderdaad. Uh, helemaal uh, ja, met alle sprekers eens. Ik weet niet of iedereen daar nog op moet gaan roepen. Maar uh, ja, tot volgende week. En uh, ja, zeker Twitter gebeuren vind ik uh, wel interessant. Uh, in eerste instantie uh, om maar eens mee te beginnen. Want het probleem met uh, social media is natuurlijk wel dat het zo veelomvattend is. Dat je daar in feite misschien wel een heel apart iets voor moet gaan, gaan beginnen. Maar ik ben dus zelf ook eh, tegenwoordig nou niet echt van dik aan het twitteren. Ik voor, nog eerst maar zo een beetje aan het lezen. Hoofdzakelijk. En eh, dat is wel leuk om, om te doen. Dat klopt. Ah. Ja mensen, ik ga er ook van door. Ik moet nog een beetje werken. Oké, okay, het was weer heel leuk. Bedankt Tom, bedankt eh, Dirk en iedereen. Tot de volgende keer.